3 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De man die gisteren met de mes een aanslag pleegde in Londen... was een veroordeelde terrorist van 28. Hij was een van de negen leden van een door Al-Qaeda geïnspireerde terreurgroep. Ze werden in 2013 veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag... op de Londense effectenbeurs... en het opzetten van een trainingskamp voor terroristen in Pakistan. Bij de mesaanval vielen twee doden en raakten drie mensen gewond... De dader werd door burgers overmeesterd en daarna door agenten doodgeschoten. De drie kinderen die gisteravond werden neergestoken in het centrum van Den Haag kenden elkaar niet. Het zijn een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De dader is nog niet aangehouden. Zijn motief is ook onbekend. De politie zegt dat alle scenario's nog openstaan.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 In een groot deel van de noordelijke helft van het land is een stookalert afgekondigd. Daarmee doet het RIVM een oproep aan mensen om geen hout te stoken. Het stookalert alert geldt voor de provincies Drenthe, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Er staat er weinig wind en daardoor blijft de rook van houtkachels, haarden en vuurkorven lang hangen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen dan klachten krijgen. Het weer geregeld zon en bijna overal droog bij 7 graden. Vannacht en morgen vroeg lichte vorst en kans op gladheid. Eerst mistig en bewolkt, later wel kans op zon. En het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Joden, tatatats, oftewel treintje Oosterhuis en somebody else's Lover. Het is 8 over 3, Zandvoort. Een goedemiddag en welkom op deze zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. We zijn er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En in dit uur het volgende. Nou, allereerst, natuurlijk, over een tweetal platen gaan we weer schakelen met Jan van der Leden bij de wedstrijd EDO HC1 thuis tegen de Zandvoort. Tussenstand, de laatste gemelde tussenstand is 1-0 in het voordeel van SV Zandvoort. En we gaan eens kijken of het, die stand nog steeds gehandhaafd is... zo tegen het einde van de eerste helft. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het, nou ja, in het kort. Dat wordt al een beetje moeilijk. Want uh, er is toch wel dingen gebeurd. Eén uh, bijvoorbeeld Corendon. De ijsbaan wordt weer groter. Uh, allemaal nieuws wat we in het tweede uur de revue laten passeren. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dan voor de zaterdagmiddag hebben we nog nieuws over de kwalificatie uiteraard. Wat zal Max gaan doen morgen? Nou, je kan wel verklappen dat hij na afgelopen nog even moest blijven staan... om een interviewtje af te geven. Maar op welke positie? Ja, dat hoor je zo dadelijk van Albert Young. Ook in dit uur van Zandvoort op zaterdag... Dus ik zou lekker blijven luisteren als ik jou was. En goede muziek, waaronder deze van de Jonas Brothers. Moment, de Jonas Brothers waren dat, en Only Human. Voordat we weer naar uh, Halem toe gaan, naar uh, Jan van der Leden, voor het slot van de eerste helft van vandaag, gaan we nog één plaats draaien uit de jaren 80. Hier is er nog een keer de single van Wax en Right Between the Eyes. Ik weet niet uh, waar het applaus voor was. Maar waar was dat voor uh, Albert-Jan? Uh, in de 89e minuut uh, maakt Newcastle United gelijk tegen Manchester City. 2 oh. tegen 2. Oké, okay, nou we toch over uh, voetbal hebben. Jan, het slot van de eerste helft. Edo, SV Sanford. Hoe is het daar met de heren van SV Sanford? Het is nog steeds uh, 1-0, uh, Roep. Er is een kansje geweest met een schitterend schot van uh, Otman Fatou. Die vlak langs de bal ging. En aan de andere kant komen we ook goed weg, omdat... Uh, Dani Kirchhoff die was een beetje te laks achterin. En die speelde de bal aan de spits. De jongen ging alleen door, maar hij schoot de bal over. En verder is er eigenlijk niet veel gebeurd. Het speelt zich een beetje af op het middenveld. En ik vind eerlijk gezegd dat wij een beetje te veel breien. Het bekende woord. Weet je wel, gewoon de bal rondspelen. Een beetje op zeker. Die proberen eventjes een beetje risico te nemen als je al even open in de middenlijn bent. Maar dan gaat het balletje weer terug. Dat is... Ja, dat is vervelend. Ja, wordt daar uh, niet op uh, ingespeeld door uh, de, de mannen van uh, Edo dan? Nee, die, uh, die trekken zich ook terug. Die zijn niet echt, wat je zegt van... Uh, we gaan er vol in. We gaan terug. Proberen terug te zetten, want we staan achter. Nee, ze laten maar een beetje gebeuren. Hmm. Op, op dit moment... Uh, ...op van een voorzet van... Uh, ...Nate Christine... Maar ja, de achterhoede van uh, Edo is fel. en heeft wel de bal weer. En nu de achterhoede weer. Nee, het is, er gebeurt niet zo heel veel. Nou, we gaan er vanuit dat de uh, ruststand uh, zo dadelijk uh, 0 tegen 1 is uh, daar in uh, Haarlem. En uh, inderdaad, dat we met de uh, uh, voorsprong in ieder geval uh, de rust in gaan. En dan hopen we op een betere tweede helft, uh, Jan. Ik hoop het ook. Oké, okay. en we spreken je straks weer. Is goed. Dank je wel. Dat was uh, Jan van der Leden, inderdaad. Uh, ruststand ja. 1-0, of terwijl ja. 0-1. <laughs> want uh, SP zal voor de straat worden. Uh -huh.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 Dat was de single van uh, JC en tegenwoordig moeten we JZ zeggen. En de uh, Hard nog Live. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben ze juist uh, in het uh, vorige uur de kwalificatie van de Formule 1 gevolgd. En uh, ja, de mensen hebben het nog te goed, de luisteraars. Van wat heeft Max gedaan? Ja, nee, klopt. Nou ja, we komen nog een kwart over hier in Pit Report, komen we nog wel even uitvoerig uh, op terug. Maar zoals jij al terecht opmerkte, Max mocht op de start- en finishlijn plaatsnemen achter het nummertje 3. En hij werd nog geïnterviewd, want hij is als derde geëindigd in de kwalificatie. Op de tweede plek vinden we Valtteri Bottas terug en op plek 1 Hamilton. En teamgenoot Albon van Verstappen op een zesde plek. Maar Bottas heeft gisteren dus een crash gehad. En de motor vervangen, dus die wordt teruggeplaatst. Die mag als laatste gaan starten achteraan in, op de grid plaatsnemen. Dat betekent dus dat Hamilton, als hij naar rechts kijkt, daar rechtsachter, daar al max ziet staan. Dus dat belooft wat voor de eerste bocht. En dan Leclerc ook op de loer. Le Leclerc ook op de loer, dus dat belooft een spannende openingsrace, openingsrondje te worden daar in Abu Dhabi uh, uh, vol uh, morgen een wedstrijd is om 10 over, 2. 10 over 2 op de diverse sportkanalen natuurlijk live te volgen. Dus nogmaals, morgen Hamilton op Pool. Daarnaast Verstappen. En op uh, de tweede rij vinden we de Ferraris. Terug met Leclerc en Vettel. En op een zesde plek Albon. En straks nog veel meer Formule 1 nieuws. Uiteraard in de Pit Report zo rond en nabij kwart over vier. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Zie We zijn er 24 uur per dag op radio en tv. Ja, aankomende week dan is het echt het feestje van Sinterklaas. Maar daarna staat alles weer in het teken van de kerst. En je kan ook aan de Sintervast vragen. We zijn van mensen, die vragen van alles. Sommige mensen die vragen maar wat Er zijn van die mensen die hebben geen wensen Hun vader heeft nooit echte wensen gehad Sommige mensen zijn erg bedachtzaam Anderen geven juist toe aan een gril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 was nog te boel, ze grijpen nooit mis, maar er zijn er ook voor wie een deze rol nog veel te kort voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het liever alleen.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 In de winterse kou, maar alle, aller, allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede. Hoor je het bij ZFM. De beste muziekmix. Ook de afgelopen twee plaatjes. Als eerste Hank En ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. En aankomende donderdag kan je het gewoon even aan Sinterklaas zelf vragen. En daarachteraan deze van Joe Farnham en You're the Voice. Eén minuut over half vier op de zaterdag en de maandagmiddag. Tijd voor de evenementen. Vanavond zal zanger Mark Endhoven voor de tweede keer in het theater De Krocht staan. Dit jaar komt Mark samen met zijn band een overbrengen aan de wereldsterren... onder het motto van een evening to remember. Dat het een fantastisch muzikale avond wordt, is zeker. Kaarten zijn voor 10 euro te koop via theater De Krocht... Kaas uit Tromp en Bruno, eh, Bruna Zandvoort. Ook zijn de kaarten te koop aan de deur, maar dan voor 12,50 euro... Meer informatie over het concert en over de kaarten vindt u op www.markenthoven.nl www.markenthoven.nl Gaan we naar morgen, dan is het de Amsterdam Beach Surf Event op het droge weliswaar. En dat begint morgen om 4 uur en duurt tot 10 uur. Een heerlijke middag en avond, inclusief surfbike en kunstmarktje. Surfhappen, surffilms en meer en veel meer. Zoals gezegd, het programma begint om 4 uur met tot 7 uur surf, bike en art marktje. En van 6 tot 8 uur de surfhap en van 8 tot 10 uur de surffilm. En tussendoor draait DJ Erik eh, lekkere plaatjes. Dat allemaal morgen vanaf 4 uur tot 10 uur s'avonds in het Amsterdam Beach Hotel. Badhuisplein 2 tot en met 4. Meer informatie over dit uh, surfgebeuren uh, kunt u uiteraard terugvinden op uw website. www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel.nl Gaan we naar 6 december, dan is het weer tijd voor de kinderdisco in pluspunt. En dat begint om 7 uur s'avonds en het duurt tot 9 uur. Die 6 december, de kinderdisco in pluspunt. Gaan we naar 8 december, dan is het weer tijd voor Jazz in Café. Het is een terugkerend evenement. En die 8 de, op die 8 december begint het om 5 uur. Met het Goois Swing Quintet Jazz Band. En de locatie to be? Uiteraard het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummer 10. Kijk ook even op hun Facebookpagina, www.facebook.com, Wapen van Zandvoort. Voor meer informatie over dit evenement, jazz in het café op 8 december. Zoals gezegd, vanaf 5 uur s middags. Uh, dan uh, hebben we natuurlijk uh, om 11 december de ijsbaan in Zandvoort. Ja, ja, hij is er weer. En gelukkig wel weer. Elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort in het centrum van Zandvoort, een ijsbaan welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. Dat is van 11 december tot en met 8 januari 2020 hebben we het dan alweer over. Meer informatie over de IJsbaan Zandvoort en entreeprijzen kunt u allemaal terugvinden op hun website. www.ijsbaanazandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl Gaan we naar 19 december, dan is het weer de derde donderdag live. Wederom bij het Wapen van Zandvoort. Op die 19e december begint het allemaal om 8 uur s avonds Live Christmas and more, de John and Rek. Dat allemaal derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort... die op die 19e december vanaf 8 uur s avonds. Zoals gezegd, op hun Facebook meer informatie over deze evenementen... en ook over alle andere evenementen die het Wapen van Zandvoort voor u organiseert. Dan gaan we naar 21 uh, december. Dan is het Classic Concerts. En uh, ja, de Maastrichters daar, ze zijn er weer... En treden dan op in de Agatha-Kerk. En dat begint allemaal om 8 uur op die 21 december. Classic concerts met niemand minder dan het Maastrichterstaar. Agatha-Kerk aanvang 8 uur. En ook op die 21 december is van 4 tot en met 7... weer de traditionele sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. En op 21 december wordt er weer wederom in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio... Meer informatie over die sprookjeswandeling kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Sprookjeswandeling 21 december vanaf 4 uur. Gaan we naar 22 december, dan is het nog tijd, wederom tijd voor jazz in Zandvoort... met niemand minder dan Frans Landersbergen, wie kent hem niet. Jazz in Zandvoort van half 3 die 22 december tot half 5. Meer informatie over de jazz... Uh, uh, jazz gebeuren op die 22 december... en over alle andere evenementen van Jazz in Zandvoort... kijk dan even op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En last but not least... op 24 december vanaf 9 uur s avonds tot 11 uur... S avonds is er weer een kerstsamenzang op het Gasthuisplein. Wil je ook het ultieme kerstgevoel ervaren... start de kerstdagen dan goed... en kom op die kerstavond gezellig meezingen... met de traditionele kerstsamenzang... op het Gasthuisplein om 9 uur s'avonds... De Gluwijn wordt aangeboden door het Wapen van Zandvoort... en de opbrengst van de tekstboekjes gaat naar de speelgoedkwijver De Lachende Kikker. Meer informatie over deze evenementen kunt u uiteraard terugvinden... op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. 24 december vanaf 9 uur s avonds tot 11 uur. S avonds. Een vrolijke kerstsamenzang op het gasthuisplein. Dankjewel, Albert Jan. En daarna gaan we gewoon le lekker steen grillen en uh, fonduren. En uh, al dat soort dingen. In ieder geval lekker eten tijdens de stickerstaan. Ja. I, like the you I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in when the morning comes, I know you want Turn around, you disappear En uh, ook de hits van Nu draaien, we uiteraard, uh, bij CFM. Uh, Zo ook deze single van uh, Nou Horn en uh, Nice to Meet You. Het is uh, bijna 10 minuten over uh, half 4. Uh, Dat betekent de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Daar in Haarlem hebben we het over EDO SV Zandvoort. En daarvoor uh, voor ons aanwezig is uh, Jan van der Leden. Nogmaals, goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Hoe is het uh, de tweede helft? Het is nog steeds 1-0 uh, voor ons. Uh, Edo is curieus uh, gestart start gegaan de tweede helft, maar er is niet veel uitgekomen. Al zijn er net een trap tegen de, de schenen van uh, Daan Kerkman en meer ook niet. De beste kans was toch eventjes voor ons. Dus Edo moet echt wel wat gaan doen, willen ze nog een kans maken om deze wedstrijd uh, te komen. Oké, okay, is er nog uh, gewisseld trouwens? Er is totaal niet gewisseld, tenminste bij ons. Wat Edo gedaan heeft de gezien. Oké, okay, ja, dus uh, even hetzelfde spel als we in de eerste helft hebben gezien. Zullen we ook uh, waarschijnlijk uh, de tweede helft uh, gaan ja, krijgen. Ja, het ziet er wel naar uit. Ede begon wel wat furieuzer, maar Milan houdt uh, zijn achterste linie lekker dicht. Dus dat betreft uh, nog geen gevaar voor... Uh... Nee, en uh, zeg maar de vijfde plek op dit moment voor uh, SV Salvoort. En uh, Eda dus op uh, de dertiende plek. We krijgen ondertussen ook nog een ander telefoontje. Ja. En uh, ja, uh, wat betekent dat als we vandaag uh, gaan winnen? Kunnen we dan uh, gaan, uh, gaan stijgen in de competitie? Ja, we staan zo dicht bij de, de bovenstaan. Er staan twee punten van de nummer één. En één punt van de... de Tweede, derde, vierde. Dus wat dat betreft, als daar foutjes, uh, als daar uh, gelijk spelen worden gedaan en wij winnen, sta je zomaar bovenaan. Of misschien op de tweede plek. Nou, we moeten nog eventjes uh, spelen daarin halen, maar het ziet er voor ons nog uh, goed uit uh, voor, uh, voor ons dan, uh, Jan. Ja, absoluut. We was net een kleine scrimmers voor, uh, voor het doel van Edo, maar die bal wordt met, met geluk weggewerkt. Nou, jij blijft uh, de wedstrijd uiteraard uh, voor ik ons uh, vo kijken. volgen. Dank wel. Mocht er uh, veranderingen in de stand komen, dan horen we het graag ja. even van je. Oh. Dank wel. Dat was uh, Jan van der Leden, daar uh, in Haarlem in het Noorder Sportspark 1-0. Dus op dit moment in het voordeel van SV Zandvoorts. Heb je het ook gehoord? Dit daar geen uh, vreugdevuur in uh, Haarlem. Nee, Bij ja, Duindorp. Ja, nee, ja, klopt. Dat uh, zit er dit jaar niet in, want uh, de eisen zijn ho zo hoog gesteld... dat ze zeggen, van, ja, dan heeft het uh, geen enkele zin de organisatie dan... om uh, daar uh, vreugdevuren te gaan uh, houden. Dus uh, dit jaar uh, de jaarwisseling zonder uh, vreugdevuur in uh, Den Haag. Maar het is daar wel altijd feest.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 Ik zou best nog wel een keertje met die harde naar Aarde willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, een warme wocht, super, om je heen. Lekker kankeren op de Jouw van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat doopt die echo dan stevig vast de overheid. Oh, Odenhaar. Bouw je stad achter de deuening. De schilderswerk, de lange poten en het plein. Oh, oh Den Haag, ik zal met niemand willen hulpen. Meteen gaat hulje als ik geen hagenij nee zo zijn. Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.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 de schilders weg, de lange poten en het plan Oh, oh Den Haag, ik zou met niemand willen rally. Met Meteen gaan hullen, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen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 Mijn en en het en oud en oud en oud en oud met oud en oud en oud en oud en oud en Nou ik oud en oud en oud en dat en oud en oud en oud en oud en oud en oud en oud het was toch altijd een heel spektakel, maar het verleden jaar was het natuurlijk Als niet normaal he, wat daar kon gebeuren. Dus helaas geen vruchtenvuur dit jaar. In o, o Den Haag, mooie stad achter de duinen. Dat was Harry Klokkenstein. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, ja. Text TV, op kanaal 45. Ja. En voor de mensen die digitaal kijken via Ziggo op kanaal 40... 24 uur per dag, CFM TV met de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En je hoort natuurlijk het radiogeluid, hoor je ook die programma. Zandvoort op zaterdag, we zijn bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en uh, informatie. En de voetbalwedstrijd houden we voor je, uh, vandaag in de gaten. Hè? Edo SV Zandvoort, Daar staat het 0 tegen 1 en hier is die jongblads on, fingers walk the edge of time, my heart is burning, I'm ready to fly. Wait, sit and wait En dat was Cindy Youngblood en Sit Waits. Ja, straks gaan we weer naar het voetbal, Albert-Jan. Maar eerst nog even een berichtje. Waar ga je het over hebben, trouwens? We gaat, gaat, kom nog even terug op die ijsbaan, want hij wordt toch groter, hè? Ja, hij wordt groter ja. en nog spectaculairder. Ja, klopt. Want vorige week hebben de vrijwilligers van de ijsbaan... een bijeenkomst in het Zandvoors Museum gehad... waar diverse veranderingen aan de baan bekend zijn gemaakt. Onder andere dat het de oppervlakte van de baan iets groter wordt. De veranderingen zijn noodzakelijk door de komst van het Noble Tree Café dat een groot deel van het oude raadhuisplein heeft ingenomen. De grootste verandering is dan de entree, de uitgifte van schaatsen... en de koek- en zopiekraam zullen verhuizen naar de ingang van de muziektent. De bouw van de ijsbaan, zoals gezegd, gaat op 11 december aanstaande, uh, aanstaande weer van start... en dan is op 14 december de officiële opening. De schaatsbaan zal dan voor het tiende jaar in successie opgebouwd worden... en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het centrum van Zandvoort... De organisatie wordt gesteund door niet minder dan 90 vrijwilligers. De entree voor de ijsbaan is nog steeds 5 euro per kind en voor de kleinsten slechts 2 euro. Voor de openingstijden, uh, foto's van vorig jaar en meer informatie. Verwijs mij u graag naar www.ijsbaanzandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl. Nou, ik denk dat het wel een aardige puzzel is geweest om het weer voor elkaar te krijgen. Maar het is weer gelukt. Het is weer gelukt. Gelukkig gewoon ja. op het raadhuisplein. Ook dit jaar weer de ijsbaan vanaf 14 december en 11 december. Daar gaan ze opbouwen. En dan uh, gaan die 90 vrijwilligers er weer voor zorgen dat we een uh, mooie ijsbaan hebben hier uh, in Zandvoort. Dus dat is uh, goed nieuws. Ik zal meteen naar het volgende plaatje dan gaan we trouwens weer naar uh, het Noorderpark uh, daar in uh, Haarlem. De voetbalwedstrijd uh, EDO tegen SP Sandvoorts. Maar eerst krijg je nog even één plaats. Een plaat uit de jaren 80. Deze meneer werd uh, met name bekend van Relight My Fire. Maar hij heeft ook andere hits gescoord. Waaronder deze. Hier is Dan Hartman en uh, We Are The Young. Tijdloos muziek, dat hey, kan het gewoon nu nog lekker draaien op de radio. Terwijl het muziek uit de jaren 80 is. Den Hartman hoorde je en uh, We Are The Young. De man achter de grote disco hit Relights My Fire. Ja, vijf minuten voor vier uur. Uh, bijna einde van het, de tweede helft, wou ik zeggen. Van het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, voor het voetbal gaan we weer uh, over naar uh, Jan van der Leden. Want Jan, staan we nog steeds voor daar uh, in Haarlem tegen Edo. We staan voor uh, Rob en we hebben het zelfs terug op naar 2-0. Kijk, dat zijn uh, goede berichten. Lekker, ja. Heerlijk. Het was een, uh, een aanval opgezet door Koen en Otman. Otman Vertoe. Uh, Otman die liep het strafgebied in, gaf voor naar zijn broertje Salim. En die stond er dichtbij, kon hij, niet, hij kon niet missen. Dus dat was heel mooi, 2-0. Even ervoor was een nog grotere kans eigenlijk dat hij vermist werd, dat is zeer curieus geweest. Zeer goed voetbal was het van onze kant. De bal ging over vijf schijven. Koen, Otman, Salim, uh, noem maar op. En nu, is, nu schoot Jesse er aan, die er ondertussen in is gekomen. Ja! de uh, Vries maakt uh, 3-0. Kijk, en dat is lekker. Gewoon uh, live in de uitzending. Helemaal goed. Perfect. Dus, nou, het gaat hartstikke goed. Straks uh, in de volgende uur, dan uh, horen we meer uh, van Jan. We gaan op naar het nieuws, dus we houden het even kort. Oké. Okay. Lekker kort en dan uh, zometeen komen we uiteraard weer uh, bij je terug. We staan met 3-0 voor Daarin Harlem tegen Edo. 0 tegen 3 dus daar op, uh, de score, op het scorebord, om het zo maar te zeggen. Nou, Albert-Jan, tot zometeen. Dan zie ik je wel weer wwwzfm livenl Daar kijk je live mee in de studio trouwens. En dan kan je live meekijken met Zalfstofzaterdag op zaterdag, op deze zaterdagmiddag. En als je op de maandagmiddag kijkt, dan is de studio een beetje leeg. Want dan luister je naar de herhaling van die programma. En dat schiet dan ook weer niet echt op als je op de webcam kijkt. Maar nu kan je live meekijken. www.zfm-live.nl We gaan op naar het nieuws weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog 1 uur lang. De survival is de laatste voor vieren.